Die werd vorige week genationaliseerd vanwege een tekort van honderden miljoenen euro's. De regering van Curaçao laat haar eigen integriteit onderzoeken. Dat wordt gedaan door Transparency International... een organisatie die wereldwijd corruptie onderzoekt. Twee maanden geleden trok de commissie Rozenmuller de integriteit van enkele Curaçaose ministers in twijfel. Onder meer die van premier Schotten. Volgens de regering van Curaçao heeft het rapport van Rozenmuller geen rol gespeeld...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 Nachtzuster, Astrid de Jong. Het is alweer de laatste vrijdag van november. Zo snel kan het gaan. En in deze Nou-November-donderdagnacht. Zo mag je het ook zeggen. Kun je nog bellen met vragen en antwoorden naar 0800 1121 of even twitteren naar Apenstaatje nachtzuster of even een mailtje sturen naar apenstaatje omroepmaxnl of jezelf laten horen op de chat. En die vind je op www.nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd als je even belt. Het kan dus naar 0800-1121. Het kan ook naar 0800-1121. En allebei die nummers zijn beschikbaar als je rondloopt met een vraag. Wat voor vraag het ook is. Een grote, een kleine vraag, een ingewikkelde of een simpele. Je kunt nu bellen. 0800-1121.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 Nachtziestern, opeen ik zonder al je zorgen. Nachtziestern, al nik de morgen. Nachtziestern, ik ben bij <hums> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan pijn. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, ik de morgen. Nacht zuster, doe iets aan bij mij. Nacht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 Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster on the pain the pain the pain the pain Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster was dat van Doomar Evelien Ja hallo hallo wat kan ik voor je doen? Nou, ik, we hebben al heel lang een vraag. En dat gaat over de co 2 uitstoot van onze auto. Ja. Of iedere auto eigenlijk. Want um, ik heb er even een klein verhaal over gemaakt. Onze auto die um, stoot 100 gram CO2 per kilometer uit, volgens het boekje. En de auto die rijdt is 16 kilometer op 1 liter brandstof. En uh, die 1 liter brandstof is eigenlijk net iets meer dan een kilo... En uh, kijk, een deel van de brandstof wordt ook bovendien omgezet in energie en ook is het een roetfilter, die dus vangt ook nog wat goed op. Dus de vraag is nou, hoe kan het nou zijn dat, uh, hoe kan ik nou met 1 liter brandstof 1,6 kilo CO2 uitstoten, als een liter eigenlijk minder weegt dan 1 kilo? Poeh. Ja. Maar ja, had je er wel al in verdiept. Ja, ja nou ja, kijk, we hadden met mijn vader ook vaak over gehad. En, uh, ja. We luisteren wel vaak in het programma en dan dachten we, nou dat is misschien een leuke vraag. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Ja, het, klinkt, het klinkt allemaal wel weer heel zorgelijk als ik het zo hoor. Ja, misschien wel een beetje. Ja. Wat is ja. het voor auto? Het is een, uh, een, ja, het is een Volkswagen Passat. Is Ach, een ja dan krijg je dat. <laughs> maar wacht even, want de, nog één keer het rekensommetje voor mij hoor. Um, nou, de auto van ons. Ja. Die stoot 100 gram CO2 per kilometer uit. Volgens het boekje. Ja, welk boekje? Ja, wat, van, de, van de auto. Van de, gewoon het, het, het boekje van de auto waar, waar je alles in kan vinden. Ja, daar staat in dat die 100 gram CO2. Maar, dat kan toch helemaal niet? Ja, dat schijnt. Ja, als het, het boekje. Maar staat, dat staat echt in het boekje. Dat is niet dat... 0,00 zoveel. Uh... Nee, nee, het staat echt in het boekje, ja. Dus vandaar okay. wij ook echt die vraag hadden van, ja god, de auto rijdt 16 kilometer op 1 liter en de liter brandstof is weegt eigenlijk minder dan een kilo. Maar hij stoot toch 1.6 kilo CO2 uit. Dus ja, dat was wel, vonden we wel een leuke vraag van God. Ja, nou, nou hoe zit dat precies? Dat is inderdaad een goede vraag. Nou, dat uh, ben ik benieuwd, want er zijn, zijn wel mensen die dat weten. Dat weet ik zeker. Nou, laat, dat, laten we hopen. Ja, heb je wel al gezocht, Evelien, of niet? Ja, we hebben die vraag die hebben we toch al best wel een lange tijd. Maar ja. we zijn er eigenlijk, nooit, nooit, eigenlijk zo nooit achter gekomen. Dus dachten, nou, dan bewaren we deze vraag vannacht. Ja, nou, ik ben er blij mee. <laughs> ja, dus um, uh, uh, uh, ik ga ze even, want dan moet ik hem kunnen verwoorden hè, straks. Want als die niet beantwoord wordt, dan moet ik hem nog uren lang, moet ik hem eventjes uh, zo tussendoor verwoorden in één zin. <laughs> dus uh, nou, dan kan ik gewoon zeggen, hoe kan het dat een auto 100 gram CO2 per kilometer uh, uitstoot. Ja. Terwijl die 1 liter brandstof verbruikt per... 16 kilometer. 16 kilometer, of oh, ik vind het op zich nog best zuinig. Ja, nou, ja. Zo. Nou, al overwogen we hem in te ruilen voor een elektrische auto? Nou ja, mijn oom heeft er eentje, maar dat vonden we toch... Nou nee, het, en het schijnt dat hij zelfs uh, nog meer verbruikt dan, dan onze auto. Terwijl, ja... Ja, nou misschien is dat het dan. Want het is, het, met die elektrische auto's is dat het op het moment nog heel veel uh, energie kost om ze te maken en dergelijke. Hè? Dat kan wel. Dus uh, misschien dat dat er wel bij in zit... Wie weet, wie hmm. weet. Nou, ik roep op 0800 1121 of 0800-1121. Dat is allebei toegankelijk. En uh, hopen dat er iemand is die me kan beantwoorden. Blijf je nog even luisteren, Evelien? Ja, zeker. Ik, uh, ik wacht tot zes uur. Echt waar? Ja, ja, ja. Altijd. Ja, dus het blijft een leuk programma. Ja, Eindelijk. dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja. poeh, dat is wel een lange zit hoor. Dan moet je nog drie uur en vijftig minuten... Oh, dat, ga, dat ga ik wel redden, dat ga ik wel redden. Oké, okay, nou, dat is fijn om te horen. Ga ik mijn best voor je doen. Dankjewel, Evelien, Dank je. voor je vraag. Dag. Dag. dag. Hoi, Mark. Hoi. Hoi. Ik had een vraag over, het uh, wordt altijd heel moeilijk gaan in sommige gevallen over drinken, roken en soms terecht, soms niet terecht, hangt van de situatie af. Maar wat er nooit door is gekomen is een belasting op uh, echte mensen die extreem veel vet eten en zo. Ja. Terwijl ik denk dat ik vind overgewicht is haast nog uh, veel belangrijker dan uh, sommige andere dingen. Als ja. kijk wat sommige mensen naar binnen slaan en die enkele keer dat ik het dan doe, dan wil ik best een beetje belasting op betalen. Dat maakt niet uit. <lacht> Maar... maar het gaat echt over extreme uh, toestanden, weet je wel. Mensen die echt zoveel troep in hun lijf zitten. Je ziet ook wel eens op, op televisie en denk ja, goed, dan kan je, dan kan je daar toch uh, eventueel uh, iets aan doen. Maar, die want dat is altijd het probleem, hè? Hoe zie je dat praktisch voor je? Ja, maar dat is trouwens bij wijn toch ook? Of bij, uh, bij uh, sigaretten doen ze toch ook belasting op? Ja, maar wat doe je dan? Doe je dan belasting op een pakje roomboter? Nee, maar uh, cafetaria, spul... Uh, Echt hoe die, die vette uh, kapsalon, die vette, vette rotsen, weet je wel. Ja. Oh ja, dus als, als, de, de snackbarbelasting. Uh, sorry? De snackbarbelasting. Ja, zoiets. Ja, ik heb trouwens net zelf twee frikandellen gehaald, maar Ijoe. dat doe ik dus bijna nooit. Maar, <laughs> maar, maar, de, maar de grap is dat, ik vind zelf overgericht, ben er heel bewust mee bezig, omdat ik weinig beweeg. Nou, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. En dan denk je, ja, er wordt over allerlei andere dingen wordt best wel een beetje moeilijk over gedaan. Terwijl iedereen weet hoe slecht de overgewicht is. En dat, dat kan er dan niet uh, door. Ik heb niet zo'n heel duidelijk voorbeeld. Maar echt gewoon die, die troep. Die iedereen wel eens eten, Maar wat je gewoon, ja, hebt, he? dat gewoon. Weet je van tevoren dat het niet gezond is. Nou, kan je daar toch een klein beetje belasting op heffen? Dan maakt het toch helemaal geen sikke uh, pet uit, denk ik dan. Maar... Kan, je, uh, kan je bij wijze van spreken nog zeggen, nou doe dan uh, de groente of uh, weet ik veel wat, iets goedkoper, op een andere manier. En dan hou je nou, mensen ook nog in het. Uh, maar nee, maar daar kan ik nog steeds, ik kan nog steeds nooit begrijpen. Nou, en dat, eigenlijk is het gewoon jouw vraag, die, die nu opeens in andere vorm bij mij te binnen schiet. Mm. Maar wat ik niet kan, kijk, als ik naar de supermarkt ga hè, en ik koop, nooit, ik koop nooit gewoon snoep. Maar je, toevallig dat ik er vandaag voor stond, dat ik dacht van wat hebben ze hier nou eigenlijk. Dat, ik, dat er gewoon zo'n hele gang vol met snoep. Ja. En dat is dus allemaal suiker in verschillende vormen. Oh, oh ja, chips was ik nog vergeten. Ik bedoel, oké, okay, je gunt ja. af en toe een chippy, maar dat is ook zoiets. Ja, maar wat ik me afvraag is... En dat is eigenlijk dus gewoon jouw vraag. Dus dat ga ik nu heel opgewonden zitten doen tegen jou... terwijl je zelf net die vraag stelt. <lacht> maar, nee, maar dan wil je dus... Wil je de, wil je een, een, als je een zak snoep koopt, dat is goedkoper dan vier appels... Nou, ja, dat, dat soort dingen vind ik ook echt belachelijk. Dat is toch ongelooflijk? Uh, weet je, kijk, ik, wat ik ook heb meegemaakt, ik moest uh, tien jaar geleden gewoon een keer voor iets heel normaals uit het ziekenhuis. Ik kreeg uh, bloed prikken, nou, ik eet gewoon in principe gezond. Nou, ik eet best wel eens de frikadelletjes zoals ik net zei. Maar goed, dan nou, waren ze verbaasd, toen was ik halfig de dertig. God meneer, wat heeft u gezonde bloed, Nou, ik keek die mensen aan. Ik zeg, ja, maar ik eet gewoon overdag meer gezond. Ja. Dan ze dan dus, ze dus echt verbaat. Dan rook ik wel vier sigaren op een dag, maar ik eet verder zo gezond. En ik neem koffie, ik drink bijna nooit frisdrank. Het klinkt allemaal heel Spartaans, maar zo is het niet. Dan denk je, ja, over dat roken wordt het naam moeilijk gedaan. Ja. En uh, ja, goed, dat is dan ook weer schadelijk voor sommige andere mensen. En uh, ja, goed te drinken, dat is alleen maar in bepaalde gevallen. Heel veel mensen kunnen er best wel goed mee omgaan. En ik vind persoonlijk een halve fles wijn op een dag in principe moet kunnen als het Ach. Ja. noem maar weet je wel. En dan wordt het al zo, dan ben je na twee glazen bij je alcoholist. Als je twee glazen op een dag neemt. Nah, snap je, weet je dat, vind ik allemaal, dat boeit allemaal niet. Dat vind ik allemaal voorkomen onzin. En, en dan moet je, dat vind ik, de uitwas aanpakken. Maar ik denk dat, je, denk dat je de vraag wel snapt. Ja. Ja, en mag, eigenlijk... mag, mag ik nog één klein vraagje stellen, een beetje nou, verlengde? Ja. Want het lijkt nou net of ik alleen maar belasting wil en zo. Kijk, ik vind het gekke dat bijvoorbeeld, ik heb dat vandaag weer gehoord. Ja, op benzine zit bijvoorbeeld heel vaak accijns en op kerosine niet. Ja, dat snap ik dus ook niet. En dan kan je beter benzine een beetje goedkoper maken voor iedereen en, die, en dan de kerosine een klein beetje belasten. Want dat is nog eens echt slecht voor het milieu volgens mij in verhouding. Maar dan wordt meestal, meestal wordt dat internationaal gebruikt. Ja, maar er schijnt helemaal geen belasting op te zitten op het verkeergezien. Ja, nou, dan maar kan, dat... je met, kan je ja. mensen die elke dag moeten uitrijden, kan je een beetje compenseren en dan kan je de vliegen wat duurder maken. Ja, als alsof vliegen toch dat toch zo belangrijk? goedkoop is. Ja, soms en wel, ik had ja. En ik kan het heel belachelijk ja. naar Spanje uh, heel belachelijk gekopen. Het ja. is nog goedkoper dan normaal, als je met de trein van Maastricht naar Groningen gaat... is, is duurder dan uh, als je met de trein naar uh, bepaalde delen in Spanje gaat. Ja, ja. Nou, dat zijn dan inderdaad twee vragen, twee losstaande vragen die wel in elkaars verlengde liggen. Waarom, waarom uh, er wordt er geen belasting gegeven op vastgoed? Dat jeukt me echt. Dat snap ik echt niet. Want dan kan je van bepaalde andere dingen misschien weer gekomen, maar dat, maar dat begrijp ik dan gewoon niet. Ja, maar zo dan werkt ik... het nooit. Hè. Het is nooit zo van, ja, maar als we nou... Um... Uh, als we nou uh, de, het aanleggen van de lantaarnpalen uh, langs de A2... als we daar nou meer geld voor vragen... dan, we het, dan vragen we minder geld voor uh, de mensen die... Uh... Nee, maar een voorbeeld te noemen. Je hebt meer, veel meer belang, mee. je hebt veel meer de auto nodig. Dat je kan zeggen, van, nou, dan, moet ik, ja, dan heb ik gewoon nodig. Of de, ik heb kinderen en zo. Dat je dan zegt, van, nou, de, de auto kan misschien uh, soms goedkoper gemaakt worden. Als je hoort dat de pomphouders verdienen er weinig op verdienen, omdat er heel vaak zijn op zit. Nou, maakt dat een goedkoper. Daar heeft iedereen heeft ook profijt van. Ja, maar, maar, dat is, nee, maar dat is het hele principe van dat we stemmen in dit land. Want als jij wil dat, dat er meer geld wordt uitgegeven aan snelwegen, dan moet je VVD stemmen. dat wil ik niet. Ja, ik, ik, ik ben niet. Ik weet dat ook niet helemaal precies, door de politieke. Maar bij wijze van spreken. Ja. Dus, maar. Maar qua waarom er op eten dat helemaal niet goed voor je is. niet meer belasting wordt gegeven, dat weet ik ook niet. Dat gaan we vragen. Wil je afdeling geven? Volwassen mensen die kunnen dan best iets meer betalen. En dan heb je ook minder. en dan snit je er misschien wel meer van. Ja. Ik vind het allemaal niet spannend. Ik ben bijvoorbeeld ook een droplief. hebben van. nee, ik best veel. Maar ja, goed. Uh, ja, okay, Het is wel is heel wel grappig kan. hoe je in dit gesprek begint met te zeggen dat je alleen maar gezond eet, maar inmiddels eet je twee frikandellen per dag en een zak drop. Oh nee, twee frikandellen per <laughs> dag, nee, nee, maar dropjes eet ik wel veel. En, die, en Italiaans ijs en uh, voor de rest... Uh, oh ja, en roken. En voor de rest... Nee, maar ik eet heel veel groenten bijvoorbeeld en uh, gezond brood. En... Ik vraag me wel een oh, beetje af oh. hoe jouw bloedwaarden zo goed komen. <laughs> Nee. Ja, oh ja, en ik ga, vaak, uh, ik ga best wel regelmatig laten bedden, want ik luister naar jouw programma. Ja, nee, dan krijg je dat. Nee, dat is ook heel slecht voor je. Het is echt heel super slecht voor je. Het zou ook accijns opgeheven moeten worden, op midden in de nacht radio luisteren. Dat, dat is ook nog zoiets. Je wordt wel uh, gekeurd als je in de auto zit op drinken en zo. En de blower doen ze tegenwoordig, geloof ik ook. Maar als je hartstikke sluipiger in de auto gaat, dat. Uh, dat kunnen ze natuurlijk bijna niet controleren. Dat vind ik eigenlijk net zo net zo link. Nee, dat is controleren wordt dan inderdaad wel heel lastig. <laughs> ja, wilt u even blazen? Oké, okay, nee, u heeft niet gedronken. Wilt u dan nu even snurken? Nee, u was ja, ja, ja, inderdaad nee, mensen, niet in slaapgevallen. Men, mensen, vinden dat, mensen vinden dat ze overal gecontroleerd worden en dat is ook wel een beetje zo. Maar dat komt ook als ze niet gecontroleerd wordt, dan zijn het net een het stel over kinderen sommige geluiden. denk je, ja, dan, dan moet je wel controleren. Of dan moet je ze wel als kind behandelen, denk ik soms. Weet ja. je wel? Als ze ja. dan hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen. Heb ik het natuurlijk niet over jou of zo. Ik vond nee. het wel een keer heel, heel uh, fijn om te weten. Want ik dacht ook wel eens gerealiseerd. Als je de ene dag gewerkt hebt dat je dan naar campus er terug reed, Dat je toch wel regelmatig in heel blijft slapen. Ja. <lacht> ja dat ja, het is toch gerust, uh, geruststellend. Ja, dat ben ik serieus. Ja. Het, <lacht> het schijnt toch dat je overdag of dat je s'nachts minder goed oplet. Nou ja, maar vroeger had ik er helemaal geen last van. Maar uh, ja, ik word natuurlijk ook een dagje ouder. Ah. Dus ik, uh, ik, ik val om, om, uh, om 6 uur s ochtends, ja. Dat is, uh, nou ja. Maar goed, maar dan, uh, ter geruststelling, dan doe ik gewoon een tukje in uh, Hilfsum. Uh... Ik hoorde dat de vacht, ik... hé, hey, dat is toch wel heel uh, ja. goed. Even een zijweggetje. Een zijweggetje. Ik ga op zoek naar antwoorden op jouw vragen, Mark. Ja. Dankjewel. Okay. hartstikke goed. Wat ga je nu eten? Eh, uh, ik ga misschien een pilsje nemen ga ik een bed. Een pilsje ook nog? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, we genieten van. zie je weer zo praat ben ik nou. Ja, het valt allemaal best wel mee. Dag, nou. Oh, oké. Okay. Hoi. Hoi. 081121. Nelly. Hallo. Hallo. Ik heb een uh, vraag en dat is de volgende. Als een Nederlands elftal speelt, dan hebben ze op hun shirt altijd de Nederlandse vlag en het vlaggetje van hun tegenstander. Ja. En geen... Bij mijn weten doet geen enkel ander land dat. Ik ben benieuwd uh, van wie is dat initiatief. En uh, ik vind het hartstikke leuk. <laughs> maar, maar ja, waarom? Van, wie heeft dat bedacht? En uh, ja, dat houdt me bezig. Elke keer weer als ik ze zie, denk ik... God, wat leuk, maar wie bedenkt zoiets? Leni, ja? weet iedereen dat? Nou, is het nu zo als ik nu zeg als ik dat niet weet van die vlaggetjes? Ja. Is het dan zo dat er best wel heel veel mensen dat niet weten of ben ik dan weer de enige omdat ik daar niet op gelet heb? Ja, waarschijnlijk ben jij de enige. Nee, sorry, nee hoor. Nee. Nee, maar is het iets wat jou is opgevallen of um, ja, ja, ja, ja. of als nee. jij iemand dat vraagt, zeggen ze ja, ja, dan vraag ik me ook af of zeggen ze dan oh, we hebben ze een vlaggetje op de? Uh... Ja, sommigen zien het wel en weten ook niet waarom of ho hoezo. En anderen denken, eh, zeggen, god, heb je, ja heb, je, heb je haar weer? Ik schijn nogal oog voor detail te hebben. Ja, oh, oké. Okay. Nee, dat wou ik even weten. Want ik nou heb ja. niet zo'n oog voor detail, dus dan is het, dan is het meteen nee, nee, verklaard. Nee, het niet van jou. Ja. Ja, ja, gelukkig. Van jou. Maar ze hebben dan een... En waar zitten die dan? Waar zit het Nederlandse ja, vlaggetje? Onder, onder die leeuw, weet je wel? Dat, dat logo... Of, uh, ja, uh, ja. Op hun linkerborst waarschijnlijk. Uh, boven een hart. En dan daaronder zitten uh, ja, twee geborduurde vlaggetjes. Een en, en, uh, rood in blauw en... ...van het landhuis tegen spelen. Want wat een werk ook iedere keer. Ja, precies. Als dat maar geen kinderaanheid is. Nou, ik zit dat te denken. Zouden die er dan met een soort klittenband even op zitten? Want dan nee. zitten er toch niet iedere keer die vlaggetjes erop te borduren? Nou, ik denk het wel. Zo ziet het er wel uit. Ja, mag ook altijd allemaal wat kosten, hè, In het voetbal. Uh... Ja, uh, de, de firma Nike, die geloof ik uh, het spul sponsort, die, die vindt het misschien leuk. Ik... ik ik weet niet hoe dat uh, kan. En ik vind het leuk, maar het valt me op. En ook, het valt me ook op dat geen ander land dat doet. Maar het is... Noemen ze een bekende voetballer uit het Nederlands elftal? Robin van Persie. Nou, maar het is dus niet zo dat na een wedstrijd van het Nederlands elftal... de ja. moeder van Robin van Persie twaalf shirtjes moet wassen. Of dertien, of veertien, als ze, nee. als ze nee, als een beetje gewisseld hebben. Nee, die ruilen ze na... Uh, de wedstrijd vaak, hè, met de tegenstander. Ja, maar er blijft dus niks over. Dus het is dus iedere wedstrijd nieuwe shirtjes. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het is toch ja. ook wat? Ja, dat is een verkwisting van IJsselt Grunten. Ik maar, ja. dacht, dat is, uh, dat is verdeeld onder de moeders van alle spelers. Dat allemaal? gaantjes. Voor mijn <grijpt> ja, gevoel is dat dan zo. Een... Nee, dat is bij de bij eetjes de en de effies, bij de kleintjes. Ah, oké, okay. maar als je wat groter wordt, krijg je gewoon iedere wedstrijd een nieuw shirt met een ander vlaggetje erop geborduurd. Ja. ja. Dat, misschien doet de moeder van Robin van Persie dat dan. Ja, dat nou, zou ja. kunnen. Ja. Ik, ik, ik weet het niet. Maar nou, uh, er is vast wel iemand die het wel weet. 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, bedankt. Jij bedankt voor de vragen. Jo. Dag. Rood-wit-blauwe vlaggen, witte vlaggen, het kan allemaal. Dido is dit. En White Flag. Idol en White Flag. Richard, goeienacht. Hey, goeienacht. Hallo. Hallo. Jullie hebben trouwens leuke programma's allemaal op Radio 1. Ja, het, je klinkt er een beetje verbaasd bij. Hoezo? Nou, dit is een beetje nou, leuke programma's op Radio 1. Ja, nou ja, Stam.nl, heb je trim en net met die kleine vlag. En nou, dit weer, ik vind het allemaal wel leuk. Nou ja, wij vinden het zelf ook best wel leuk. <laughs> ja. <laughs> Uh, goed, hè? Ja, nou, he, iedereen tevreden. Waar bel je over? Waar bel je over? Nou, uh, even een beetje een kleine inleiding. Uh, net als wat ik met jou doe. Wij spreken met, met elkaar in gewone mensentaal. Gewoon begrijpelijke taal. Gewoon je pianica -taal. Ja. En nou, nou, kom ik bij mijn vraag. Uh, waarom is er ambtenaren -taal? En dat uh, echt die taal die het gewone normale mensen amper kunnen begrijpen. Uh, weet je wel, ook met juridisch en dat... Uh, ik zou wel zullen weten waarom die taal er is en waarom het is ontwikkeld. <laughs> waarom het is ontwikkeld? Ja, ja, ja, maar dan ga je ervan uit dat er een speciale tweede soort van taal ontwikkeld is. Om, om met elkaar te communiceren als je in de ambtenarij zit. Ja, nou ja, ik denk dat er een achterliggende gedachte is. Ik denk dat het bij hun een bepaalde vrijheid is om het zogenaamde ja uh, het zogenaamde simpele volk uh, een beetje dom te houden. ja, ah, dat... yeah. oh ja. Yeah. <laughs> en ik denk ook dat ik denk ook dat wel een beetje de achterliggende gedachte is, om ook bepaalde ideeën wat ze in Den Haag allemaal doen, en uh, om dat uh, gewoon op de reen te drukken. Want je hoort tegenwoordig ook zoveel van, ja, na onderzoek is gebleken dat, en na onderzoek is uh, dat gebleken, en bla, bla, bla, en weet ik het allemaal. maar uh, ik vraag me wel eens af of dat soort mensen ook nog wel een beetje in de realiteit staan. En niet alleen maar uh, als laptopfiguren in het leven staan. Mm. Snap je het? Ja, maar er komt wel heel veel frustratie nu op één grote stapel. Nou ja, mijn hoofdvraag is van waarom is er gewoon taal uh, die, die, die de gewone mensen niet echt uh, goed begrijpen, laat ik het zo zeggen. Ja. Kortzaam, dat zou ik heel graag willen weten. Ja. Dat uh, krijgt al een tijdje aan me. Maar het heeft natuurlijk mee te maken dat je het... Um, uh, dat je het zo correct mogelijk wil zeggen. Ja, maar correct of uh, kijken of uh, van elke vierkant een, een, een, een cirkel lullen. ik noem maar een dwarsstraat. Ik bedoel van, <laughs> ah, ja, maar dat had ik het laatst met een vriend van mij ook over. Stel je voor je vraagt eh, een beetje lullen voorbeeld, maar Jan-Peter Balken of, of nog erger, premier kok. Als je die wel zo hoorde, dat had ik het wel eens met mijn vader over, als je die bijvoorbeeld een half uurtje hoorde uh, lullen, je begrijpt er allemaal niks van. En kijk, nou een ander voorbeeld, als je Pinfantan hoort, dan hoorde je wel, dat, dat begreep je het tenminste. Ja. En dan zat dus ik ook eens met mijn vader zei, joh, als je nou een premier kok zou vragen: van, Goh, zou je een patatje net lekker vinden? Nou, ik denk dat, die, dat hij het antwoord geeft: van, Nou, dan moet ik een commissie voor hebben en die moet het uitzoeken en bla bla bla. ik denk dat ze nooit eens echt kunnen zeggen: van, Oh ja, lekker rest op de tijd, <lacht> weet je wel. Nee, maar je lacht erom, maar dat, eh, ik, ik vind het wel. Wat, en op de meest simpele vragen dan zulke uitgebreide antwoorden. Ja, geen wonder dat ze eh, eh, af en toe een jaar nodig hebben om een wetvoorstel erin te jagen. Nou, ja, ja. Ik was het nou ja. bijna met je eens, ja. Nou ja, nou gaat die vliegen trouwens ook niet helemaal, helemaal op, want ja die donderen met die ID-kaart. Uh, dat ging met, uh, best rap. Twee <laughs> weken, dus ze kunnen het wel, ze kunnen het wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja maar de handvraag, ik vind het wel wat jammer. Ik luister graag, ik, ik kijk graag naar politieke dingen, maar ik dat denk bij mezelf, jongens kunnen het niet iets simpeler dat de gewone mensen het ook kunnen begrijpen. Nou, maar je... je... Uh, raakt Wat dat betreft sla je natuurlijk wel de spijker op zijn kop. Want dat is wel een van de redenen waarom, het, het, waarom gewone mensen steeds meer interesse... en dus ook betrokkenheid bij de politiek kwijtraken. Ja, natuurlijk. Omdat er gewoon... Het, het is af en toe niet meer te volgen. Nee, dit, precies. Maar het, het, het is dan toch ook heel raar... Uh, ook met de EU, ik, ik, ik spreek een hele hoop mensen die zeggen, van, joh, we hadden er niet aan moeten beginnen. En de hoge heren zeggen allemaal, ja, dat, we moeten het wel doen. Het lijkt allemaal te zeggen dat de gewone mensen zeggen van, joh, we moeten het niet doen. Dan zeggen de hoge heren, die zogenaamd gelidden zeggen, moeten we het wel doen. Dus hun, hun denken ah, altijd wel net een klein beetje anders dan de gewone mensen. Ja, of... nee, maar het hun hebben ook de honderdduizend uh, pagina's uh, uh, informatie over iets helemaal doorgelezen. Is dat zo? Ja, dat is, dat is wel zo. Meestal tenminste wel. Ik spreek niet voor iedere politicus. Maar het is wel zo dat... Um, kijk, wij, wij, denken, wij denken altijd te makkelijk. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Of wij denken gewoon op een normale manier... dat gewoon bepaalde dingen wel kunnen of bepaalde dingen niet. Nee, maar wij denken, of tenminste ik in ieder geval denk... van waarom kan dat stoplicht bij ons bij de brug nou niet gewoon weg? Het is een stukje eenrichtingsverkeer. En die, dan, als het dat stoplicht weghaalt... dan kan, kun je weer van twee kanten... Dan kun je, weet je, dat denken wij... Terwijl, ja, terwijl ten eerste is er natuurlijk 26 jaar onderzoek gedaan. Zijn ja. er de afgelopen jaren onevenredig veel ongelukken op zo'n plek gebe gebeurd... als er niet een stoplicht stond. Uh, is er in een vergelijkende verkeerssituatie gebleken... dat het allemaal 26 keer sneller gaat als dat stoplicht... Weet je, dat zijn allemaal dingen die, die wij dan niet zo eventjes on top of our head hebben. Dat, dat, die we eventjes, uh, ja, die we gewoon weten... En daar hebben mensen dan echt heel verschrikkelijk veel, uh, veel, veel stukken en documenten voor doorgelezen. Ja, maar ik, ik denk niet dat dat echt helemaal waar is. Je kan natuurlijk ook gewoon logisch na blijven denken. Want ik, ik, ik ben vrouw, weet je wel. En ik raad ja. dan ook wel eens op bepaalde plaatsen. En dan vraag ik me wel eens af waarom bepaalde lichten... Gewoon de doorgaande weg, dat bijvoorbeeld niet op groen staat, maar ook dat er gewoon bepaalde lichten zijn die gewoon stand op rood staan. En als je daar aankomt, een hele computersysteem en bla bla bla, en weet ik het allemaal. Waarom kan dat niet gewoon uh, op groen staan, weet je wel? Ja, precies. Kijk, en nogmaals, met logisch nadenken, bedoel ik ook even een iets, iets ander klein voorbeeldje bij Eindhoven. Ik heb dan die wegwerkzaamheden. En dan staat er doodleuk een geldbordje met navigatie uit. Om de mensen te attenderen van, joh, ga niet blind op je navigatie. Maar nogmaals, je moet yeah. ook een beetje blijven logisch nadenken. Ja, yeah. ja. Yeah. Niet denken van, ah, oh, dat ondergaat hier echt door. En dat je doodleuk met je auto gelijk een spoekcursus watertrappel geeft. Nee. Nee, je moet altijd wel blijven opletten. Ja. Kijk, en... Eh, nou, ik heb ook wel eens het idee dat het, dat, het, dat het allemaal alleen maar met geld te maken heeft, denk ik dan eigenlijk. Um, band? Dat, nou, heel simpel, die A2 hebben ze na 25 jaar natuurlijk hebben ze verbreed. En al die uh, er staan natuurlijk overal files. Nou ja, wat, wat, wat, een, een auto, ongeacht of hij stilstaat of niet, die, die levert altijd geld op en die motor gaat maar door. Kijk naar de brandstofprijs, ik noem maar de dwarsstraat. <laughs> Het is wel mooi. Het, je kunt wel overal dwarsverbanden leggen. Dat is wel knap. Ja, waarom niet? Alles nee, ja, daar zit ook op... wel wat in. Ja, er zit wel wat in. Alles, alles, moet, alles moet er geld opleveren. Ik bedoel, van. Uh, maar ja, maar ik rij... geloof toch. Als je een willekeurige politicus neemt, die gaat ook gewoon, weet je, die, die, uh, die komt ook gewoon thuis avonds... En die uh, uh, rijdt onderweg ook weer langs dat stoplicht. Dan staat hij ook weer twintig, twintig, uh, voor zijn gevoel 20 minuten, maar 20 seconden te lang te wachten. Weet je, en dan, en, maar die, die is in een soort van: uh, dat heeft zich zo ontwikkeld dat ze zo, want daar hadden we het eigenlijk over, dat ze zo praten. Ik denk ja. dat een ambtenaar helemaal niet meer in de gaten heeft. Uh, dat, dat, hij, dat hij soms wat ingewikkeld taalgebruik uh, bezig is. Nou, een beetje ingewikkeld. Hallo, hè. Hey. Ik heb die discussie van Afghanistan ook een beetje gevolgd. Nou, ik kom nog geen taal meer er vastknopen, hoor. En ze zijn op dat gebied wel veel te naïef, Kom op, zeg hé. Hey. Goed, nou, dan kunnen we, ik hoor het al. Ja, we kun, ja, maar... kunnen nog uren discussiëren. Nee, maar dat de, maar de, de vraag. Waarom ambtelijke taal zo ingewikkeld is, ja, inderdaad. Dat, blijft dat een goede vraag. vraag. En ik ben... Nogmaals, je hebt een leuk programma's. En dankjewel dat je me zo lang antwoord hebt gehaald. Maar dat was inderdaad mijn handvraag, om het zo maar kort te zeggen. Nou, en dan gaan we kijken om die, be of die beantwoord uh, uh, kunnen krijgen. Dankjewel hey, Richard, op. voor je vraag. Ja, Oké, okay, dankjewel. Doeg, goeie reis. Dag, dag. Hoi. Dag. Um, eens even kijken, Timo. Ja, goedemorgen. Als het met Timo uit Den Haag. Hallo. Hoi. Hey. Uh, de eerste vraag was van Evelien, toch? Van die benzine? Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Nou, ik heb even zitten denken. Ik heb maar één jaar scheikunde gehad op school. Maar ik, <laughs> ik doe toch een poging. Ja, nou, kom maar door. Volgens mij zijn uh, fossiele brandstoffen... zijn koolwaterstoffenverbindingen. Want dat zijn, zeg maar, dode beesten... en dode planten... die uh, door de tijd, zeg maar, naar de bodem gezakt zijn. En koolwaterstoffenverbindingen... dat is dus... Uh, uh, Koolstofatomen en waterstofatomen. Ja. En die koolstofatomen, die zijn 12 uh, zwaar, zeg maar. En de waterstofatomen zijn 1 zwaar. En als je die verbrandt, dan wordt de zuurstof uit de lucht gehaald. En die wordt verbonden met die koolstofatomen. Maar zuurstof is hartstikke zwaar. En die zuurstof wordt uit de lucht gehaald. Die zuurstof is 16 zwaar. Ah. Dus als je een, kar, een, een koolstofatoom van 12 verbindt met twee zuurstofatomen, zodat je kooldioxide krijgt, zeg maar. Ja. Dan krijg je dus 2 keer 16 van die zuurstofatomen, plus 1 keer 12 van die uh, koolstofatomen. Dat is veel zwaarder dan die koolstofatoom. Plus 1. Met, ja, een waterstofatoom van 1. Ja, of er, of er ook maar iets van waar is. Ik zou het je met, in de verste verte niet kunnen... kunnen. Het is ook, ik, zit ook, ik zit ook meer nu naar je te luisteren van... Zit hij dit nou ter plekke te verzinnen? Nee, nee, of zou nee, dit nee, hout ik poging, snijden? Ik doe een poging, ik doe een poging met... Het ene raadje zou je kunnen wat ik had, heb. Maar ik vond het wel logisch klinken, want die zus wat water. Ja, dat zelf, dat logisch klinken doet het sowieso. Ja. Ja, ja, het klinkt het... Nou ja, als het uh, inderdaad... Als jij niet iemand bent die denkt van... Goh, ik ga eens eventjes om uh, acht minuten over half drie... op donderdagnacht iets uit mijn duim zitten zuigen. Ik heb, hem nog, uit ik heb hem nog een binos proberen op te zoeken. En ik zie hier staan oh. een benzilische uh, ben, verbinding. Ja. En er zit C6, H5... CH2 staat daar. Kijk. Dus dat is alleen maar CNA. Dat, dat is het dichter wat ik bij nu kon komen. Binaf. En CNA, dat klinkt dan wel weer bekend in de oren. Dus dan gaan al die lichte waterstoftuimbeschermers eruit. En die zware zuurstoftuimbeschermers uit de lucht komen erbij. Dus dan wordt het gewoon, zeg maar, de verbrandingsproducten zijn zwaarder dan. Want er komt gewoon gewicht uit de lucht bij. Ja, nou ja, duidelijk. En die ambtelijke taal, <laughs> ja, ja, je kan het toch niet controleren, wou je zeggen. Nee, ja, nee, nee, inderdaad. Ja. En die ambtelijke taal, ja, dat, dat, dat denk ik dat het komt omdat het, uh, het parlement toch een, en, en ook het kabinet, zeg maar, toch min of meer de wetgevers zijn. En dat allemaal gebaseerd is in juridisch taalgebruik en juridische scholing ook. Ja. En daar gaat het toch om dat je iets zo formuleert dat het, dat het geen misverstand kan opleveren. Ja. Ja, en daardoor is er geen hout meer van te ja, begrijpen. precies. Maar de, aan de andere ja. kant moet het ook weer nog wolliger worden... omdat er ook compromissen moeten worden gesloten die eigenlijk niet verdedigbaar zijn. En dan moet er eigenlijk weer ruimte geschapen worden. Dus aan de ene kant heb je de jurist die probeert iets heel precies een standpunt te vertegenwoordigen. Ja. Aan de andere kant heb je dan weer twee juristen die samen proberen iets wat onverenigbaar is te verenigen... zodat er weer ruimte geschapen moet worden waarbinnen zeg maar bewegingsruimte voor zowel het een als het ander zit. Dat begrijp ik niet. Nee? Nee. Nou, uh, hoe moet je dat nou zeggen? Ja. Ik kan beter... Neem een voorbeeld. Ja. Nou, als de een bijvoorbeeld zegt van... Uh, uh, ik wil dat er maximaal... Uh, 80 op de wegen uh, moet worden gereden. Ja. Dus de maximale snelheid is, uh, is gelijk aan 80. Ja. En de ander zegt... ik wil dat er maximaal 130 gereden moet kunnen worden op de snelwegen. Dus de ander zegt... de maximumsnelheid is 130. Ja. Dan gaan ze een compromis sluiten... Ja. En dan heb je dus een ondergrens en een bovengrens, bij wijze van spreken. wat ja. daartussen komt een heel gebied vrij. In plaats van één absoluut punt, komt een heel gebied vrij. Ja. Nou, als je dat nou omzet in plaats van in wiskunde in verbale communicatie, als het ja. ware... Ja. dan krijg je dus in plaats van een punt, een één dimensie, krijg je een streep. Twee ja. dimensies. Maar ja. ja, daar moet je echt een jurist voor hebben, hoor. Want een gebiedje dat kan je kan moet, ik moet beschrijven. Ja. Kan ik van, maar ik zie het al gebeuren op, op, op, op, uh, op televisie, zeg maar, of op de radio... Als je soms hoort hoe ze zeg maar om een punt heen proberen te draaien... om de hete brein proberen te draaien. Want als, als een journalist ook aan een politicus een, gewoon een duidelijke vraag stelt... Ja. dan krijgt hij ook geen duidelijk antwoord. Dan ja, maar het is ook al bijna alsof ze dat niet, niet meer durven. Nee, ze durven het wel. Ja. En ze weet het ook, alleen ja. ze geeft. Kijk, daarom zeggen ze ook altijd van: ja, u gaat over de vragen <laughs> en ja. ik ga over de antwoorden. <laughs> maar dat hoeft niet noodzakelijk ver, verband met elkaar te houden, want anders krijg je problemen met iemand anders. Ja, maar dan is, nou, dat is wel grappig, want ik uh, geef dan ook wel eens interviewtrainingen. Ja. Ja. En dan, het, stap 1, wat je leert, ja. is als je geïnterviewd wordt, dat je moet vertellen wat jij wil vertellen. En ja. dat je dus eigenlijk moet je, ge... moet je ook geen antwoord nee. geven. Je moet, als jij nu aan mij vraagt, ga jij morgen nog naar die bijeenkomst? Ja. Dan zou ik kunnen denken, van ja, ik, uh, uh, ik wil eigenlijk heel graag vertellen dat iedereen naar uh, Nachtzusten moet luisteren. Ja. En uh, ja, of ik nou naar die bijeenkomst ga je ja, of nee? Dus dan zeg jij, ja, ga jij morgen naar die bijeenkomst? En dan zeg ik, nou, ik moet natuurlijk vannacht eerst uh, nachtzus te maken op nee, radio nee, nee, 1 nee, van twee Dat is een tegenstelling. Dan moet je zeggen van. Ja, die bijeenkomsten, daar gaan inderdaad een heleboel mensen naartoe. En dan moet je langzaam steeds verder af. Ja, ja, het is natuurlijk een kunst. Ja, dus je moet zeggen, ik heb bijeenkomsten. Ja, nu je het toch over bijeenkomsten hebt. Ja, Nachtzuster, vragen, ja. dat is ook een soort bijeenkomst. Iedere nacht, op uh, iedere donderdagnacht, van twee tot. Ja, nou, maar, zo, maar, de, maar dat is de truc. Maar wat er gebeurt, is dat veel ambtenaren of politici zo in dat wereldje zitten. Ja. Dat als je die gewoon, als, die komen zelfs thuis en dan zegt uw vrouw, wil je hutspot of wil je boerenkool? En dan zegt ze, nou het is natuurlijk zo dat we bijeen zijn gekomen om de avondmaaltijd te nuttigen. Dat vraag ik me wel eens af, ja. ja uh, maar dat, dat vraag is... ik me nog meer af met presentatoren. Oh, Oh. Want als je, als je ziet bijvoorbeeld uh, nieuwslezers of radio-presentatoren... Ja. of, radio, ja. uh, presentatoren of ja. news zeg maar, die praten op zo'n manier. Die hebben van die gewoontes. En, die, en ik denk, ja. als dat nou een tweede natuur wordt... Dan, dan zou je mee moeten samenleven. Als Christian Bonenbakken thuis komt... En dan, uh, dan zeggen ze van, nou, Christian, hoe was je dag? We, we zijn de dag begonnen met vanochtend... ja, uh, uh, uh, yeah. dan, uh, dan gaat hij een soort <lacht> nieuwsbericht doen. Het was vandaag rustig op de werkvloer. <lacht> ja, Maar ja, ik, vind, ik vind dat jij... Ik vind, ik, je, hebt, je hebt waarschijnlijk ook wel training gehad. Maar ik vind dat je heel verfrissend... en, en jezelf overkomt als het ware. Het lijkt nou ja, me alsof nee, je het, uit je gaat allemaal... je eigenlijk niet benadering dat je radio aan het maken bent. Nee, dat, dat valt ik op als een compliment. Ja, en is vind het heel knap. Maar dus inderdaad, bij mij is het heel makkelijk. Omdat dit programma gewoon heel dicht bij mezelf ligt. Ah, okay. maar, maar als je inderdaad een hele hippe dj bent... die is nieuw, om de nieuwste hits... Oh. En straks de verkeersoverzicht... en dan kom je s avonds thuis zeg je... Nou, dan gaan we nu doppertjes eten en straks is het hoogste tijd voor het toetje. Blijf, blijf luisteren, hou hem hier. Ja. ja, dat is inderdaad, vraag ik me ook wel eens af. Ja, dacht ja. ik ook. Nou, heel interessant allemaal. Oké. Okay. Um, ik, ik heb alleen maar onthouden CNA van het hele gesprek. Nee, ja, dat, dat, dat, dat, dat zuurstof zwaarder is dan uh, waterstof ja. En als dat dus vervangen wordt, dat het een stuk zwaarder wordt door die atoom uit de lucht te halen. Ja, precies. Oké. Okay. Dank je wel, hè. Wel gedaan. Dag. Doei. Ik lig gebroken in mijn bed, heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet recht. Mijn kater rond weer het gevecht, heb weer verloren van de plek. En ging meteen... Jan Smit. En als de morgen is gekomen. Dat duurt nog wel even. Martin, goeienacht. Ja, goeienavond. Hallo. Ja, ik ben uh, autotechnisch vertaler. Dus ik heb het antwoord op je vraag over de CO2. Ja. Maar ik denk dat ik ook iets kan bijdragen aan de vraag over de ambtenarentaal. Dus als we daar nou Kijk, mee beginnen. Ja, nou ja, dat, dat mag. Ik bedoel, jij gaat er natuurlijk over. Maar ik ben zo benieuwd wat een autotechnisch vertaler is. Is dat iemand die het het boekje van de nieuwe Kia vertaald naar, de, naar het Nederlands? Dat zou kunnen. Oh. Ik vertaal ook gewoon boeken over de geschiedenis van auto's. Dus boeken ah. die je bijvoorbeeld in de, in de boekhandel kunt kopen... of die in de bibliotheek staan, de geschiedenis van een merk of zo. Maar ik vertaal ook uh, handleidingen. Ik vertaal uh, folders van uh, auto's, van dingen die in auto's gaan, die je bij auto's kunt kopen. Ik vertaal websites die over auto's gaan. Als het over autotechniek gaat, kan ik het vertalen naar het Nederlands. En waar vertaal je het dan vandaan? Uit het Frans, uit het Engels, uit het Duits naar en het Nederlands. Wat is, uh, wat is er dan Frans voor feestnaar? Dat is een mooi woord. Ik, zoals ik zei, ik vertaal naar het Nederlands. En dat gaat het, ja, het, het andersom ik, ik, een... ik ken zo weinig autotermen in het Frans. En vanaf is geloof ik een couroir, dus dat zal dan iets van een, een V-couroir zijn. Zo even uit mijn hoofd hoor. Dat klinkt wel al, nu al mooi. Ja, fantastisch hè? Ja, precies. Echt frans. Goed, en, uh, maar je wilde eerst even naar de ambtenarentaal. Waarom ambtenaren? Nou ja, we hebben het net al een beetje gehoord dat het uh, natuurlijk met juridische toestanden te maken heeft. Ja, ik denk dat het een kwestie is van aan de ene kant jargon. Want natuurlijk, elke, elke vakman heeft jargon voor wat hij doet. En ja. daar, daar kan dus ook juridische taal bij komen... omdat daar bepaalde, ja, bepaalde juridische consequenties aan iets kunnen zitten. Dan moet er een stukje juridische taal in een tekst zitten. Ik denk dat het het belangrijkste is... en dat maak ik dus mee als autotechnisch vertaler... Als je iets uh, opschrijft, dan uh, ga ik me altijd zitten afvragen, zeker als het uh, echt technisch wordt, van snapt de lezer nou wat hier staat als die niet zoveel informatie heeft als ik heb over waar we het eigenlijk over hebben. Dus met andere woorden heb ik het begrijpelijk uitgelegd. En ik denk dat dat het probleem is met ambtenaren. Ten eerste, die gebruiken een bepaald jargon... omdat ze dat moeten doen. Omdat er voor bepaalde dingen woorden bestaan... Ja, die, die misschien niet iedereen kent... maar die zij gewoon hanteren. Maar vooral ook dat ze niet daarna nog een keer de slag maken... het helemaal overnieuw doorlezen... en zich afvragen... kan iedereen dit nu heel makkelijk begrijpen. Ja. Want als je dat doet... dan is een tekst zelfs met jargon erin... goed te begrijpen. Dat moet ja, kunnen. Ja, dat vraag ik me toch af... Ik, vraag, het was, ik was toevallig vandaag ergens en ik had een microfoon. En ik zei, uh, ja, dat was niet de supermarkt of zo, maar het was ook echt een plek waar dat... Maar goed, maar ik zei dus op een gegeven moment, ik zei ik, zet mij maar open. Ja, dat is je grond. Ja, en, en, en, en ook al, al, al had ik er drie keer naar geluisterd, zeg maar, dan had het nog heel logisch geklonken voor mij. Ja. Ik bedoel, zet de microfoon maar aan, maar zet mij maar open, zeg je dan. Ja, maar als je dat nou zou gebruiken in een tekst die door iemand anders gelezen moet worden, iemand die niet ja. in het vak zit... ...dan moet je even afvragen hoe kan ik nou zo formuleren dat het ook voor iemand die niet mijn achtergrond heeft in dit vak... ...snapt wat het bedoeld wordt, dan zeg je zoiets van zet de microfoon maar open. En dan is het ineens voor iedereen te begrijpen, ja. denk ik. Ja. En dat is dus iets waar ik met die autotechnische vertalingen vaak tegen zit... Dan moet een tekst uh, moet natuurlijk precies overbrengen wat er aan informatie in het origineel zit. Maar hij moet ook in het Nederlands vaak passen binnen de ruimte waar ook bijvoorbeeld de Engelse tekst in past. Oh, en in het Nederlands is altijd langer, hè? Ja, uh, ik heb wel eens gelezen dat een Nederlandse tekst 10% langer is dan een Engelse tekst. Nou, dat kan dus niet, want als ik een boek vertaal, dan kan ik die foto's niet kleiner laten maken. Mijn tekst moet in precies dezelfde ruimte passen als de Engelse tekst. Die mag echt niet langer worden. Maar dan krijg je dus in het Nederlandse boek... in principe minder informatie dan in het Engelse boek. Nee, ik ga er net zo lang aan zitten sleutelen tot het er toch in past. Ja, dat is natuurlijk en de sport. En het lukt altijd. Ja. Het is alleen soms heel erg veel werk. Maar ja, kijk, het, het mooiste is natuurlijk als op het eind van de pagina... er een uh, regel staat waar aan het begin alleen maar twee woordjes staan... en voor de rest is de regel wit. Dan heb je die witte ruimte als uitloop. Ja. Maar als die precies helemaal volgeschreven staat... en een is echt een vierkant blok, hij staat precies helemaal vol... Dan is het soms wel eens puzzelen hoor. Van kan ik voor dat woord een korter woordje verzinnen? Kan ik voor die formulering, dat werkwoord, een, een kortere formulering vinden? Zodat de, de informatie die erin zit precies hetzelfde blijft, maar de tekst iets korter wordt. En soms is het echt sleutelen. Dat is juist ook het leuke werk daaraan. Als het makkelijk is, dan kan iedereen het, maar dan is er ook weinig hol aan. Ja. Maar als je het dan voor elkaar hebt, het past er precies in. Ja, ja, ja. Dat is gewoon een fijn gevoel. Ik heb zelfs wel eens een keer van een uh, vertaalbureau de opmerking teruggekregen. Je tekst is iets te kort, kunnen we wat langer maken. <lacht> en toen dacht ik: ja, maar wat, wat, wat moet ik nou aan een tekst toevoegen? Dat gaat ja. over een of ander automerk. Wat moet ik daar in die alinea toevoegen om die tekst op te voeren? De oplossing was veel simpeler. Als je een alinea hebt en die bestaat uit een aantal zinnen, dan kun je dat als één blok achter elkaar schrijven en dat neemt het een bepaalde ruimte in. Als je ergens na een punt een uh, regel terugloopt, een return toevoegt. Dan uh, begint de volgende zin aan het begin van de regel. Yeah. Waardoor het totale blokje ineens wat meer ruimte inneemt. Mm, Op die slim. manier kun je met een return erin de tekst langer maken. <laughs> ja, dat was in feite mijn oplossing. Kijk gewoon even waar je in, in die tekst een, een, een natuurlijke breuk vindt. Waardoor je de volgende zin aan het begin van de regel kunt laten uh, beginnen. En doe dat één of misschien twee keer. En voilà, je alinea is ineens net zo lang. Je voegt gewoon wat wit toe. Ja. Want ik, ik wist echt niet hoe ik aan een, aan een tekst nog informatie moet toevoegen. <laughs> ik, bedoel, ik, ik weet het wel. Ik, ik, ik kan over elk automerk boeken volschrijven. Maar dit is toch niet mijn taak als een vertaler. Om, nee, precies. Toe te voegen. Nee, als je eenmaal vertaald hebt, dan moet je niet nog weer dingen gaan toevoegen. Dat kan niet natuurlijk. Nee, nee en zeker niet nee. om, om een stukje ruimte op te vullen. Ja. Dat, maar dat komt veel makkelijker. Maar het is net zoiets als dat het bijvoorbeeld voor mensen die voor teleteksten berichtjes schrijven, dat, dat is vroeger een systeem dat je nog wel eens gebruikt op de televisie om nieuwsberichten te checken. Ja. De, is het ook de sport om het, om het scherm helemaal vol met lettertjes te krijgen. Dus dat je niet, <lacht> dat je juist niet die returns hebt die je nu hebt. Uh, Waar je net over vertelde. Het oh. is wel grappig om dat te zien. Want dan, uh, soms dan zit je naar teleteksten te kijken. Vroeger was dat. doe ik nooit meer eigenlijk. Maar uh, dan zag je hem zo helemaal van, Dan denk je, oh, er is iemand heel blij. Want het is gelukt om hem helemaal precies vol te krijgen. Ja. Ja. Maar, ja, waar je al niet druk mee kan zijn. Ja. Uh, hadden we hadden het ook weer over. Oh ja, ambtelijke taal. En, uh, uh, uh, want de conclusie is dus eigenlijk... van het hele ambtelijke gebeuren... Ja, ik denk op het moment dat uh, de ambtenaren leren onbegrijpelijk te schrijven, dat je een, een gedeelte van uh, die ambtenarentaal gewoon kwijtraakt. Dat uh, uitdrukkingen die zij gebruiken ineens ook omgezet kunnen worden in een normale uitdrukking die iedereen begrijpt. En dat je dan aan, aan moeilijkheid eigenlijk alleen nog maar het echte jargon overhoudt. Maar dat je dan allerlei dingen die op een moeilijke manier gezegd worden, op een makkelijke manier zegt... En dan heb je een tekst ook meteen al een stuk leesbaarder gemaakt. Maar het is niet alleen jargon. Het heeft ook mee te maken dat de lading precies moet dekken. Dus je kunt bijvoorbeeld niet zeggen... men moet altijd op het midden van de weg oversteken. Ik zeg maar zoiets. Ik Maar men moet als er geen verkeerslichten zijn en geen zebrapad... En als uh, de situatie niet gevaarlijk wordt omdat men het doet, dan moet men altijd de weg recht oversteken. Weet je, moet het allemaal, het moet moet al uitsluiten wat nog verkeerd begrepen zou kunnen worden. Ja, ja op die manier krijg ik wel lange zinnen. Ja, dat. Uh, ja, nou, is maar ook dat doodelijk. wil niet zeggen dat het per se ook uh, onduidelijker zou moeten. En ik denk dat dat het probleem is als mensen het hebben over ambtenaargetal, dat ook het taalgebruik wat daar staat onduidelijk is, omdat er woorden gebruikt worden die ja, misschien honderd uh, jaar geleden gangbaar waren... maar nu niet meer, waar we al een, een veel makkelijker woord voor hebben... maar wat die ambtenaren dan gebruiken... omdat het ja, vroeger in, uh, in teksten gebruikt werd. En zij dus denken van ja, als ik dat woord gebruik... dan weet ik zeker dat ik juridisch de goede term heb. Ja, ja. Want ik, ik heb al, ook wel eens een, een vonnis van een rechtbank doorgelezen... en een groot deel wat daar staat, die woorden die kende ik niet eens... Nee. Nou, groot deel is overdreven, maar daar stonden woorden in die ik niet kende. En dan denk ik, ja, het, het zal allemaal vast wel kloppen en het zal allemaal vast wel zo horen. Maar dit kunnen ze ook in hedendaags Nederlands zeggen... zonder dat er iets van uh, de wettelijke strekking verloren gaat of zo. Maar ze doen dit gewoon omdat ze het gewend zijn van vroeger. Ze hebben die woorden tijdens de opleiding geleerd. Ja. Voor dat uh, gegeven gebruiken wij zo'n woord... Maar dat is met autotechniek ook. Uh, ik kan voor een heleboel dingen in een auto kan ik een moeilijk woord gebruiken... wat bijvoorbeeld afgeleid is uit Frans. Maar ik kan ook een, een makkelijker woord gebruiken... wat bijvoorbeeld afgeleid is uit het Engels en wat veel meer mensen kennen. En daarmee zijn we dan terug bij de vraag over de auto's. Ja. Ik denk dat als ik het uh, goed breng... dat ik jezelf het antwoord kan laten geven... maar dat je niet beseft dat je het misschien al weet. Oh. Laat, laten we beginnen. Uh, stel, je bent in de keuken... Ja. Je hebt een pan met vet op het vuur staan, de ja. telefoon gaat, je loopt even weg, je komt terug en de pan met vet staat in brand. Ja. Wat doe je? Ja, dat weet ik wel, de deksel erop. Ja, wat gebeurt er dan? Dan is, dan is er geen zuurstoftoevoer meer en dan uh, houdt de brand op te bestaan. Precies, en daar heb je het antwoord. Oh. De motor die in een auto zit noemen we een verbrandingsmotor, omdat die eigenlijk niet eens loopt op de diesel of de benzine die erin gaat, maar hij loopt eigenlijk op de zuurstof. En waarom zeg ik hij loopt op de zuurstof? Omdat bij een benzinemotor er voor elke kilo brandstof... dat is een beetje vreemd om het uh, zo aan te duiden... want we denken altijd de liters, maar je kunt ook zeggen een kilo brandstof. Het is ook ongeveer een liter. Voor elke kilo benzine heeft hij ongeveer 15 kilo lucht nodig om het op de goede manier te kunnen verbranden. En die verhouding noemen ze lambda 1 En dat is de reden waarom je in een benzineauto... tegenwoordig een lambda sensor hebt zitten op de uitlaat. Die meet de verhouding tussen de zuurstof en uh, de andere dingen die eruit komen. En daaraan kan die sensor zien of de motor wel goed functioneert. Dus als je 15 kilo lucht combineert met 1 kilo brandstof... Ja. Dan is het dus logisch, dan heb je 16 kilo brandbaar mengsel. Ja. En daar komt natuurlijk die grote hoeveelheid CO2 uit, die meer kan zijn dan de brandstof die erin gaat. Omdat een auto eigenlijk helemaal niet loopt op de brandstof. Hij loopt eigenlijk gezien de verhouding op lucht. Goh. En je hebt een beetje brandstof nodig om ervoor te zorgen dat je lucht goed kan verbranden. Om het zo maar te zeggen, eigenlijk is uh, verbranden, is, om het heel gek te zeggen, een hele snelle vorm van roesten. Roest is dat uh, zuurstof combineert met een metaal ja. en dan krijg je roest en roest is die chemische combinatie. Gaat dat nou ongelooflijk snel, dan heb je een verbranding, gaat het nog iets sneller dan heb je een explosie. Maar o. altijd heb je lucht nodig. Want als jij dat deksel op die pan doet heb je nog steeds de vlam onder de pan en je hebt ja. nog steeds het vet in de pan. Ja. Het enige wat je niet meer hebt is de zuurstof en neem je die weg dan heb je dus ook geen vuur meer. Nee. Je hebt zuurstof nodig. En er gaat veel meer zuurstof door een verbrandingsmotor heen dan brandstof. En ik denk, we moeten dat afronden, voor... want we gaan naar het nieuws. Maar ik denk zomaar dat het voor bijna iedereen duidelijk is. Ik hoop het. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Een goede nacht nog. Ja, 0800-1121.